Renske van der Zalm met het NOS-journaal. De Raad van State heeft flinke kritiek op de kabinetsaanpak van de extra compensatie voor gedupeerden in de toeslagenaffaire. De Raad vindt de werkwijze te snel en ondoordacht, schrijft NRC. Het kabinet zou volgende week willen beslissen over een nieuwe regeling. Naast de Raad zijn ook gemeenten kritisch. Ze vrezen dat dezelfde fouten opnieuw zullen worden gemaakt. De overheid moet meer doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zeggen de ziekenhuisbestuurders tegen trouw. Het aantal ziekenhuisopnames is nu vergelijkbaar met mei. En in Tiel bijvoorbeeld ligt de IC alweer nagenoeg vol. De vaccinatiegraad stijgt niet zo hard meer en driekwart van de patiënten is ongevaccineerd. De ziekenhuizen willen dat de regels weer worden aangescherpt. Denk dan aan mondkapjes, meer controle op de coronapas of sneller overgaan tot een derde vaccinatie. Een klokkenluider die cruciale informatie gaf over misstanden in de bankenwereld... heeft een beloning van 200 miljoen dollar gekregen van Amerikaanse toezichthouders. Dankzij de informatie konden de toezichthouders voor miljarden aan boetes opleggen... aan banken die sjoemelden met rentetarieven. Het kabinet doet een dringende oproep en wil graag dat elke provincie dit weekend 100 slaapplekken zoekt voor asielzoekers. Ministers willen op die manier het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Het kabinet spreekt over een noodsituatie daar. En de Oranjevrouwen hebben een monsterzegen geboekt op Cyprus. In de WK-kwalificatiewedstrijd Walste Nederland met 8-0 over de Cyprioten... Topscorer was Jill Roord met drie doelpunten. Oranje heeft de eerste positie in de WK-kwalificatie overgenomen van Tsjechië. In de eredivisie speelden Willem II en Fortuna Sittard gelijk. Het werd 1-1. De Tilburgers zijn voorlopig derde met 18 punten. Het weer vannacht overwegend droog. koelt af naar minimaal 3 graden. Morgen in het noordwesten mogelijk een buitje. Maar in de rest van het land droog en geregeld zon. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dan, we boeken de suite aan de overkant. Vanavond is van jou. Ik ga jou vertellen dat het anders moet. Kom maar bij mij en dan zit het altijd goed. Je vriendje die weet niet hoe die zaken doen. Vanavond is van jou. Oh baby, ja, vanavond is van jou. Ik kijk je aan, je lijkt me te begrijpen. Ik loop langs en zeg sorry, sorry ik it, spijt me. Je pakt mijn hand en we rennen snel die trein in, die andere trein in.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 De mooiste op dit feestje op de mond gepakt Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt Ik heb die mond gepakt, de zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonkel op het balkon geklapt Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon Hé hey Donnie, ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep aan mate geef, kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Ach. Het is altijd de feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plankt die Mary door de week. Je hey, hey, wil niet weten wat hij in het weekend reest. Smoke ons Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber. Ja. Rijdt de hut, wel eens een bon gepakt. Zes maanden op vakantie, kom terug, bruin gepakt. Ik duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven, grap. Ik heb die bonnen. gehad. Ton, ik heb de mooiste op de feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen tijd van de. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bonzen gepakt, de restjes zonder gepakt. John, kom op mijn congeklacht. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt vandaag. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gebruiken. Hé hey René, kom mee, het is voor een fes kopje thee.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 ben jij een advocaat die van vroeg tot laat op de werkvloer staat en alles aanpakt? Of ben jij een erfgenaam? Heb jij een rijke pa? Of speelt je vriendjes soms bij Ajax? Hoe dan ook, ik vind je leuk. de werkvloer staat en alles aanpakt of ben jij een f met heb jij een rijke pa of speelt je vriendje soms bij Ajax hoe dan ook ik vind je leuk 6.9 punt Do something, to me. something deep inside.